De nieuwe Franse president wil ook maatregelen die de economische groei stimuleren. Ook vele andere Europese leiders hebben Hollande gefeliciteerd met zijn overwinning. Demissionair premier Rutte hoopt op een goede samenwerking met de nieuwe Franse president, zoals hij ook met Sarkozy had. Hollande won gisteren in de tweede ronde de verkiezingen van Sarkozy. Hij is de elfde Europese leider die sinds het begin van de crisis in 2008 is weggestemd.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 Er is voorzichtige hoop op een geneesmiddel tegen de EHEC-bacterie. Door een uitbraak van die bacterie vorig voorjaar in Duitsland... raakten 4000 mensen besmet. De bacterie bleek voor te komen in kiemgroenten. Uit eerste medische onderzoeken blijkt dat het medicijn dat is getest... veilig gebruikt kan worden. Een arts die de onderzoeksresultaten heeft ingezien... zegt dat verschillende patiënten antistoffen hebben aangemaakt tegen EHEC. De bacterie kan bloederig diarree en een ernstige nieraandoening veroorzaken. In Duitsland stierven vorig jaar 54 mensen aan de infectie. Er komt in Nederland een keurmerk voor goud dat op een duurzame manier is gewonnen. In eerste instantie doen tien juweliers mee. De initiatiefnemers denken dat de vraag naar duurzaam goud de komende jaren snel zal groeien.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 De komende dagen loopt de temperatuur verder op naar gemiddeld een graad of 18, maar de kans op buien is groot. A ah, en de verkeersinformatie Voorlopig staan er alleen nog korte dagelijkse files. Die leveren niet al te veel vertraging op. De A12, daar staan de meeste files vanaf de Duitse grens naar Utrecht. 3 kilometer bij knooppunt Waterberg. 2 kilometer tussen Manenboek en Veenendaal. En 3 kilometer bij Maren. En op de A50 Arnhem richting Os gaat het langzaam tussen Heteren en knopend Ewijk over 4 kilometer.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Politieke aardverschuivingen in Europa. Beleggers die twijfelen en onrust in Brussel... staat de aanpak van de Europese schuldencrisis op de tocht. Op naar Athene en Parijs. Want Frankrijk, om daar te beginnen, heeft de nieuwe president... François Hollande. Gisteren bij de verkiezingen kreeg hij 51,7 van de stem. Mes chers concitoyens... De Fransen de De Fransen hebben gekozen voor veranderingen. Verandering door mij, François Hollande, dus te kiezen als president. Wij gaan naar Parijs naar onze correspondent Ron Linker. Dat Hollande zou winnen, was wel verwacht. Maar was ook verwacht dat het verschil zo klein zou zijn. Nou, de afgelopen weken was het in de peilingen het verschil tussen Sarkozy en Hollande telkens groter. Hè? We hebben het wel eens gehad over 10% zelfs. Maar iedereen die hield er hier toch rekening mee dat het verschil uiteindelijk veel kleiner zou worden. Omdat uh, dat is nou eenmaal de gebruikelijk uh, kiezers op het laatste moment toch uh, het vakje aankruisen voor de kandidaat die ze kennen. In plaats van een keuze voor het onbekende. Uh, de beide partijen die moeten zelf wel hebben geweten dat het zo close zou worden. Hè? Die doen natuurlijk intern allerlei peilingen die hier in Frankrijk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 Hollande gaat eerst langs bij de Duitse kanselier Merkel. Er moet een nieuwe tandem ontstaan. Merkozy zoals het was, dat moet Mercolande worden. En het zal nog wel even lastig worden, want je herinnert je dat Merkel... aanvankelijk toch liever Sarkozy had gehad. Er zou sprake zijn dat ze zelfs campagne ging voeren voor hem. Dat is allemaal niet gebeurd. Um, Hollande zal ook naar een NAVO-top gaan in Chicago. Er zijn G8, 20 toppen om allemaal om te praten over die eurocrisis waar jij het had over het had. Maar hij was ook reëel voor zijn eigen land. Hollande zegt dat soberheid niet langer onvermijdelijk is. Het idee enfin, l'austérité ne de austeriteit niet une een fataliteit c'est ce En dat is wat ik tôt Het mogelijk à nos partenaires européens.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 miljard euro, uh, grote binnenlandse problemen. Daar is Sarkozy ja. op afgerekend. Zo lijkt het. Wat gaat Hollande daaraan doen? Wat is zijn concrete oplossingen? Nou, het gaat er in eerste instantie om, om het begrotingstekort terug te dringen naar 3%. Hè. Dat heeft Hollande zelf ook in zijn verkiezingsprogramma gezet. Ook hij wilde eh, dat het begrotingstekort in Frankrijk in 2013 is gereduceerd naar 3% wat Brussel de landen heeft opgelegd. Dus hij voldoet eh, aan die, die eis, althans in zijn verkiezingsprogramma. Hoe wil hij dat doen? Nou, een van de maatregelen die hij heeft aangekondigd was belastingverhoging voor de allerrijkste. En er zou een belastingsschijf moeten komen hier in Frankrijk van 75% voor eh, de allerrijkste Frankrijk. Uh, Hollande was gisteravond uiteraard in feeststemming, maar hij bleef ook reëel. de re de <klartig> Terwijl hij nog uh, toegejuicht wordt. Ik wil het herstel van onze productie uh, uh, om uit de crisis te komen. Vermindering van de staatsschuld. Terwijl we toch dat Franse sociale model bewaren. Zodat iedereen toegang blijft houden tot de publieke diensten. Dat is een beetje de spagaat waar hij uh, in komt te zitten de komende tijd. Aan de ene kant zal hij moeten bezuinigen. Aan de andere kant heeft hij dus zijn kiezers beloofd. Dat hij de, uh, de kern van het sociale model in Frankrijk overeind wil houden. Ja. En dan aan de verliezer Nicolas Sarkozy. Heeft hij al iets verteld over wat hij gaat doen? Nou ja, hij was gisteravond de eerste die het woord nam, hè. eigenlijk al uh, ik geloof binnen een half uur nadat uh, uh, op de Franse televisie bekend was gemaakt wie dan volgens de prognose de, de winnaar zou worden. Toen kwam hij al zijn, uh, zijn uh, aanhangers toespreken hier in Parijs um, en hij zei uh, al in een eerder stadium dat bij een nederlaag hij zich terug zou trekken uit de Franse politiek. Maar hoe dan ook, gisteravond was het woord van hem, hij neemt de verantwoordelijkheid voor de nederlaag. Ik porte toute verantwoordelijkheid voor deze défaite. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis battu sur la valeur de responsabilité et je ne suis pas un homme qui n'assume pas ses responsabilités. Ja, ik ben geen man die uh, wegloopt voor verantwoordelijkheden, zei uh, Sarkozy tot op het laatst. Hij wil wel eens laten doorschemeren dat bij een eventuele overwinning... dat er uh, te danken zou zijn aan een team, maar dat als er een nederlaag geleden wordt... dat dat altijd uh, de schuld is van degene die bovenaan het ticket staat. En dat was hij in dit geval. Dus hij zei, ik neem de verantwoordelijkheid voor deze nederlaag. Nou, je hoorde het publiek nee schreeuwen. Dat was de reactie. En ja, wat gaat hij doen? Um, ik denk dat hij binnenkort geconfronteerd zal worden met een aantal uh, schandalen... die al speelden tijdens zijn presidentschap. Maar nu zal dus ...zijn onschendbaarheid als president opgeheven worden. Schandalen bijvoorbeeld over campagnegelden uit uh, de vorige verkiezingscampagne in 2007. Hij zou, zijn partij zou illegaal campagnegelden hebben gekregen. Uh, daar zal hij zich voor moeten verantwoorden. Misschien wel in de rechtszaal. Ik denk dat dat uh, na een korte rustperiode toch de meeste aandacht gaat opslokken van Nicolas Sarkozy. Gronlinker vanuit Parijs over de Franse verkiezingen... en de nieuwe Franse president praten we natuurlijk deze uitzending over door. Onder andere met Alexander Pechtold, D66-leider. Dat doen we na negen uur. Door naar de parlementsverkiezingen. In Griekenland een grote tegenslag daarvoor de twee regeringspartijen. Ze komen waarschijnlijk net één zetel tekort om samen opnieuw een meerderheid te vormen. Ze verloren veel zetels aan kleinere partijen, wat extremere partijen. Grote verrassing is Syriza, een radicaal linkse partij... die ineens de tweede van het land is geworden. We gaan naar correspondent Corny Keizer in Athene. Corny, is de definitieve uitslag nu bekend? Nee, want 98% van de stemmen zijn, is nu geteld. En inderdaad, zoals je al zei, zoals het er nu uitziet... halen de conservatieven en de socialisten net niet een meerderheid in het parlement. Maar ja, het schommelt telkens tussen de 149, 150, 151. Dus het, het kan nog, uh, als 100% van de stem is geteld, kan het nog veranderen. Het, maar het zou dus in ieder geval kunnen dat ze die partij Syriza nodig hebben. Connie. hoe verklaar je het succes van die partij? Nou, het is een... Uh, kijk, de, de, de, de kiezers hebben de partijen afgestraft... die uh, ja, bezuinigingen, zware bezuinigingen hebben ingevoerd... die afgedwongen waren door de Europese Unie en het IMF. En Radicaal Links heeft, is daar altijd tegen geweest. En ja, de kiezers uh, hebben behalve deze partij... trouwens ook andere partijen uh, gesteund... die tegen uh, deze zware bezuinigingen zijn. Maar zijn het dan echt, die protest? Of hebben die partijen ook wel een alternatief? Nou ja, er is, er is niet veel alternatief op dit moment. Het probleem is nu uh, van hoe vorm uh, je een regering hier in Griekenland. Uh, de twee grote partijen zijn ja, verpletterd. Uh, volgens de kieswet mag uh, de grootste partij... want dat zijn toch de conservatieven... nu een, uh, een regering gaan vormen. Uh, daar heeft hij drie dagen de tijd voor. En Samaras de leider, heeft al gezegd... ik wil een, proberen een regering van nationale eenheid te vormen. Dat wordt... Dat wordt allemaal verschrikkelijk moeilijk, want met wie moet hij uh, zo'n coalitieregering gaan vormen? Ja, zou dat niet kunnen met Syriza bijvoorbeeld? Nou, dat lijkt me vrij uh, onmogelijk. Dat Waarom? lijkt me vrij onmogelijk, omdat uh, uh, Syriza uh, een streep wil zetten... door de overeenkomst met de Europese Unie en het IMF. Uh, dus uh, het zou mij verbazen als, uh, als dat gaat lukken. En wat gaan de Grieken dan doen met die druk... die ongetwijfeld van Europa en het IMF komen? Ja, dat, uh, dat wordt natuurlijk ook een probleem. Uh, de kans is hier dat uh, Griekenland niet snel een stabiele regering heeft. Dat er echt een, een periode van uh, politieke onzekerheid... Nou, onzekerheid komt. Zoveel is wel duidelijk. Na de uitslag van de verkiezingen in Griekenland gisteren... u hoort daar nog wel meer over. We gaan de verbinding herstellen. Konieke, zo hoort u later nog deze uitzending. Dan ander nieuws. De EHEC-bacterie. Vorig jaar stieven er tientallen mensen aan. Er wordt gewerkt aan een medicijn en dat schijnt goed te gaan. Horen we straks meer over. Eerst maar eens even horen hoe het is op de weg. Kees Kwaks vertelt. een spits die redelijk vlotjes verloopt. 50 kilometer, dat is een stuk minder dan, dan normaal. Drie langste files op de A12 Arnhem-Utrecht. Over vijf kilometer gaat het langzaam tussen Veenendaal en Maarsbergen. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort. 6 kilometer bij Amersfoort en de A50 van Arnhem naar Ols, 6 kilometer langs rijden... vanaf Renkum tot aan knooppunt e -wijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het net. Een medicijn, of in ieder geval een remedie... tegen de giftige werking van de EHEC-bacterie... die vorig jaar in Duitsland nog voor 54 doden zorgde... is misschien gevonden. Artsen en wetenschappers hebben er wel hoop op. De EHEC-bacterie veroorzaakt bloederige diarree... maar soms ook ernstige nieraandoening, hus... Op een internationaal congres in Amsterdam... worden de eerste resultaten van een onderzoek naar dat nieuwe middel gepresenteerd. Onze redacteur Gezondheidszorg, Rinke van der Brink, zal daarbij zijn. Uh, Rinke, kun je iets over dat middel vertellen? Ja, het, het probleem met die EEC-bacterie... is dus die gevaarlijke nieraandoening, hus, die je kunt krijgen. Want die is in een 6, 7 procent van alle patiënten die dat krijgen sterven eraan. Er is eigenlijk geen medicijn tegen die hus. Als je dat hebt, dan moet je hopen uh, dat je lichaam het, het oplost... of dat je met wat labmiddelen ervan afkomt. Vaak lukt dat, maar vaak ook niet, zoals het vorig jaar bleek. Wat ze nu hebben ontwikkeld is een, een middel wat eigenlijk voorkomt dat je het krijgt... doordat het als het ware die bacterie lam legt. Um, uh, het is een, je gaat antigif aanmaken tegen het gif wat die bacterie veroorzaakt. Ik moet wel zeggen, het, het middel is nog niet uh, voor morgen, uh, maar men ontdeent er voor het eerst eigenlijk hoop aan dat er toch iets is gevonden. Ze zijn bezig met de, het onderzoek op mensen en de eerste resultaten daarvan zijn, uh, zijn veelbelovend. Ja, uh, wat, wat zeggen die resultaten, Rinke? Nou, Het is een hele kleine groep patiënten waarbij het nu is gebleken dat het middel veilig is. Hè. Voordat een nieuw medicijn uh, gebruikt kan worden, moet je eerst kijken of het medicijn niet erger is dan de kwaal waartegen het moet helpen. Dus dat het niet zelf allerlei giftige effecten heeft op, op, op mensen. Uh, het lijkt veilig in die kleine onderzoeksgroep. En bovendien, en dat is het belangrijkste resultaat, uh, bij een aantal mensen zie je ook het effect van, uh, dat ze antistoffen aanmaken uh, tegen hus. En dat is uh, uh, waaraan. Veel hoop wordt ontleend door mensen die hiermee bezig zijn al heel lang. Nou is voorkomen natuurlijk beter dan blussen. Vorig jaar doet die EHEC-uitbraak 54 doden. We zeiden het al. Zijn er ook uh, methoden om zo'n uitbraak te voorkomen? Is men daarmee bezig? Nee, eigenlijk niet. Um, je, je weet, het is uh, als met elke andere bacterie die een ziekenhuis in kan komen. Dat kan gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld zoals vorig jaar. Dat gebeurde dus via uh, die fenegriekzaden uit Egypte. Daar is men nu van overtuigd dat dat de bron was van de ehec bacterie die hier opdook. Het gaat er vooral om wat je doet als die in je ziekenhuis is. Als je patiënten binnenkrijgt uh, met zo'n bacterie. Dan moet je in ieder geval het maximale doen om te voorkomen dat de uitbraak zich verspreidt. En dat is inderdaad van vorig jaar uh, heel erg fout gelopen. Ja, de aanpak van die uitbraak liep veel te wensen over. Hoe kwam dat? Wat weten we daar inmiddels over? Nee, er zijn een paar belangrijke redenen. Voor de eerste is dat Duitsland een ingewikkeld land is. Je hebt daar een nationale overheid met een nationale minister van Volksgezondheid en een nationale minister van Consumentenzaken. Maar ook alle 16 deelstaten hebben die ministers. En die hebben zich daar allemaal mee bemoeid. Bovendien is er het Robert Koch Instituut. Dat is wat het RIVM in Nederland is. Maar omdat elk uh, deelstaat ook iets dergelijks heeft, een dergelijk instituut, kan zo'n instituut in Duitsland alleen maar adviezen geven. Terwijl in Nederland, als het RIVM zegt, we zouden het zo moeten doen, minister, dan zegt de minister, we gaan het zo doen. Dat is in Duitsland niet het geval. Er bemoeien zich daar dus heel veel mensen mee... waardoor je kon krijgen dat de ene dag uh, komkommers de bron waren... en drie dagen later de minister zei dat het toch tomaten waren... en voort en zo verder. Een enorme schade is aangericht. Dat is de ene. Zei, de andere... De oorzaak is dat in Duitsland, de tien jaar uh, hieraan voorafgaand ongeveer, uh, men heeft bezuinigd op microbiologie. En de labs die in ziekenhuizen, waren, laboratoria, maar ook de microbiologen die daar werkten, uh, in 90% van alle ziekenhuizen wegbezuinigd hebben. Oké. Okay. Rinke van der Brink, dank voor nu. Meer over uh, dat geneesmiddel tegen EHEC. De gevolgen van EHEC vindt u op onze website, nos.nl. .no. Stel de werkloosheid stijgt explosief of de huizenmarkt stort nog verder in. Dan krijgen gemeenten daar mee te maken. In ieder geval in financieel opzicht. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven lieten een stresstest uitvoeren. En om acht uur krijgen ze de uitslag van die test. Marlon Remmers heeft hem al? Of heeft ja. er zicht op? Ja, ik zie al wel wat cijfers, maar het is niet zo dat we straks een soort top 4 krijgen van Amsterdam staat er het beste voor of Den Haag het slechtste, want daarvoor verschillen de gemeenten onderling te veel. Ja, het zijn exogene schokken, dat is een prachtig woord eigenlijk, maar het betekent uh, ellende van buitenaf. Ellende van buitenaf waar de gemeente niks zelf niks kan aan doen en dat in hun overkomt. Ja, werkeloosheid, uh, stel dat de rente enorm omhoog gaat, de huizenmarkt uh, werd net al genoemd, en uh, rijksbezuinigingen. En dan is er nog een vijfde factor, een, een ramp. Nou, bijvoorbeeld, uh, Amsterdam heeft de Belmer ramp gehad, dat is wel lang geleden, maar... Dat, dat is inderdaad lang geleden, maar iets soortgelijks kan natuurlijk altijd gebeuren, kans is erg klein. Wat wij in onze berekeningen gebruikt hebben, is de vuurwerkramp. En daar en zeg maar daar gekeken hoeveel dat kostte. En je moet een wijk opnieuw opbouwen. Mensen uh, raken misschien hun baan kwijt, moeten, moet krijgen gezondheidsproblemen. Precies en daar, daar moet je als gemeente geef je daar dan geef je hun inkomen of je komt hun tegemoet. En dat, uh, dat kost behoorlijk veel geld. Ja. Vandaag krijgen die gemeenten eigenlijk een soort systeem uh, uh, mee. Jules Theerwe is van SEO, die het allemaal heeft uitgezocht. En Koert van Buur heeft het, het rekenmodel uh, doorgerekend. Ze krijgen in feite een soort apparaat mee naar huis. Ja, klopt. Iedere gemeente heeft uh, een eigen gemeentespecifiek model. Uh, dus we hebben niet met één algemeen model voor alle gemeentes gewerkt... maar een eigen specifiek model... Uh, en dat wordt ook samen met het rapport wordt dat overgedragen aan de gemeente. Daar kunnen ze zelf mee, uh, mee blijven rekenen in de toekomst. Dus je, je krijgt, moet ik me voorstellen, een soort Excel-sheet met formules. Ja, en, en, en dan kun je zelf getallen invullen. Of als, die, als dadelijk er dadelijk werkeloosheidscijfers zijn, dan kun je die in je tabel invoeren. En dan druk je op de enterknop en dan zie je precies hoe je ervoor staat. Ja, precies. Je kan dezelfde dus zelf die crisis kan je erger of minder erg maken. Uh, en je kan ook in de toekomst kan je zeg maar je nieuwe begroting kan je inbrengen in het model en dan kan je zeg maar op nieuwe begrotingen kan je de effecten gaan berekenen. Ja. Dat betekent ook dat want... Ja, bijvoorbeeld als we kijken naar Rotterdam. Dat is een stad waar nu al hoge werkloosheid is. Ja. Daar zitten natuurlijk enorme verschillen tussen die gemeente onderling. Eindhoven is een veel jongere stad. Ja, ja inderdaad. Bijvoorbeeld de, de, die beroepsbevolking van die verschillende steden... die verschilt. Hè. De, Rotterdam heeft vee, een veel uh, meer lager opgeleide mensen... die veel gevoeliger zijn voor werkloosheid dan bijvoorbeeld Amsterdam. Uh, dus als je, als je dan dat uh, scenario van hoge werkloosheid doorrekent... dan is dat voor Rotterdam pakt dat slechter uit dan voor Amsterdam. Ja, daarom kun is ook niet, uh, dat wordt een beetje appels met peren vergelijken. Dat gaat vanochtend ook niet gebeuren? Nee, dat gaat niet gebeuren. Gewoon, het is informatie per gemeente... waar de gemeente dan zelf zeg maar, zijn beleidsbeslissingen uh, opneemt. Maar is het wel zo dat je bijvoorbeeld in deze tabel kunt zien van... oh, oh hè, want je kunt wel ongeveer inschatten... dat het met de huizenmarkt voorlopig nog moeilijk, moeizaam is gesteld... dat de werkloosheid wel iets stijgt? Dat is tenminste de verwachting een beetje, hè? Uh, kan een wethouder deze ochtend nadat hij de USB-stick met de, de USB met de gegevens heeft gehad... van jullie zien van, oh jee, er komt toch wel zwaar weer aan? Um, nou ja, wat hij in ieder geval ziet is um, waar hij heel gevoelig voor is. En waar zijn gemeente heel gevoelig voor is. Um, uh, en dat brengen wij in kaart. En dan is vervolgens de vraag, hoe gaat de gemeente daarop reageren? Uh, en dat hebben wij dus niet bekeken. Dat is echt iets aan de gemeente zelf. Ja, dus dan heb je, je gaat, oké, okay, uh, je zegt bijvoorbeeld: van nou, stel dat bij ons die huizenmarkt echt nog verder in instort... onze onroerend goedmarkt. Dan gaan we dit en dit en dit doen. Bijvoorbeeld, onroerend zaakbelasting gaat er Ik noem maar even wat. En dan moet je weer opnieuw gaan berekenen. Ja, en dat kan je dan in een modelkader dat weer inrekenen. Dan kun je precies weer kijken wat dan uiteindelijk de effecten, inclusief die beleidsmaatregel, uh, zijn. Ik heb vanmorgen de vergelijking gemaakt met mijn schoolagenda. Daar had ik mijn eerste blaadje. Dan reken je precies uit als ik nou voor wiskunde een vijf en half haal, dan haal ik nog net een voldoende. Dan ga ik over, zoiets. Ja, precies. Nou, dat uh, nu, nu uh, geven <laughs> wij aan de gemeente cijfers van. <coughs> stel, dat <de> <coughs> sorry, stel dat de werkloosheid fors toeneemt, dan gaat er dat en dat met de gemeentefinanciën gebeuren. Als je dat wil oplossen, weet je wel, dan is dit het bedrag waar je moet bezuinigen ja. of, of... In ieder geval waar je minstens een, een, een, een voldoende voor moet halen. Zo is het. Goed, we gaan naar het gemeentehuis van Amsterdam. Maar nog maar straks met nagelkluivende wethouders. Vijf minuten voor, half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Veel verkiezingsuitslagen vanochtend. We gaan nu naar Servië. Bij de parlementsverkiezingen daar... heeft de Democratische Partij van president Boris Tadic... een gevoelige nederlaag geleden. Wel haalde Tadic de meeste stemmen... in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Maar hij zal toch moeten toezien... hoe de grootste oppositiepartij, SNS, van Tomislav Nikolic... nu als eerste mag proberen een regering te vormen. Correspondent David-Jan Godvraag in Belgado... David-Jan Tadic voert een pro-Europees beleid. Is het nu daarmee gedaan nu de Servische Progressieve Partij de verkiezingen heeft gewonnen? Nee hoor, dat is nog helemaal niet gezegd. Kijk, als die progressieve partij van, uh, van die Tomislav Nikolic er al in slaagt om een regering te vormen, dan kan hij nog best het lidmaatschap van de Europese Unie nastreven. Hey, voor de goede orde, Servië is nu, uh, nu kandidaatlid. Want die, uh, die SNS van Nikolic heeft de naam nationalistisch te zijn. En dat is ook wel begrijpelijk, omdat, uh, omdat die partij voortkomt uit een ultranationalistische -nationalistisch, uh, partij. Maar uh, sinds de afscheiding in, in 2008, hey, toen zijn ze met ruzie uit elkaar gegaan, zijn ze veel gematigder worden. En staat dat EU-lidmaatschap zelfs officieel ook op het, op het wensenlijstje van, van de SNS. En de grote vraag is nu of de SNS een regering kan vormen. Waar hangt dat, dat, van, waar hangt dat dan vanaf? Nou, dat hangt er vooral vanaf uh, uh, van de opstelling van de Socialistische Partij. Dat is de grote winnaar geworden van die, uh, van die verkiezingen van gisteren. Het heeft het zetelaantal uh, in het parlement maar liefst verdubbeld. En de, ja, de grote vraag is dus met wie die socialisten willen gaan samenwerken... ...of met de SNS van Nikolic... ...of met de democratische partij van Tadis. Nou, de socialisten maken deel uit van de vorige regering... ...waar ook de democraten in zaten. Dus het ligt eigenlijk wel voor de hand... ...dat die coalitie wordt, wordt voortgezet. Maar ja, die, die, die, de, de, de leider van die, de socialistische partij... dat zijn geslepen politicus... ...die weet wel hoe hij het onderste uit de kant moet halen... ...bij de progressieve of bij de democraten. Dus dat is nog afwachten. Opvallend dat de partij van Nikolic de grootste is geworden bij de parlementsverkiezingen... maar dat hij zelf als presidentskandidaat achter bij Tadic. Waar zit hem dat in? Heeft dat met persoon Tadic te maken? Ja, dat heeft vooral met de persoon zoals je zegt van Tadis te maken. Die is best populair. Het is een, een vriendelijke man met hart voor de, voor de bevolking. Uh, en dat is wel een beetje tegenstrijdig, want Servië verkeert economisch echt in een deplorabele staat. Uh, om er even twee voorbeelden te noemen. De werkloosheid bedraagt bijna 25 procent. Het gemiddelde inkomen is maar 300, 350 euro in de maand. Maar ja, uit deze verkiezingsuitslag blijkt dat de Serviërs dat uh, Tadis als president niet echt aanrekenen. Maar uh, dat ze ja toch de, de, de rekening van dat economische beleid veel meer bij de rol van zijn partij in de regering hebben, hebben gelegd. Hm. Maar deze Nicolits wordt natuurlijk een belangrijk man. Hoe kijken de service tegen hem aan? Het is een beetje een, een grijzige man. Hij is ooit begrafenisondernemer geweest. Uh, en hij zat dus... Ja. Ja, jarenlang in die radicale partij... waar ik het zojuist over had. Die fel-nationalistische partij... die onder leiding staat van Wojnislav Szczesja. Misschien zegt die naam je wel iets. Die staat terecht nu bij het Joegoslavië tribunaal Nou, in 2008 is hij daar met ruzie weggegaan. En sindsdien is hij er een heel stuk gematigder op geworden. Uh, hoewel hij bijvoorbeeld over de onafhankelijkheid van Kosovo... wel veel harder is dan, uh, dan Tadic. Uh, overigens is, is, is, is de strijd voor dat presidentschap nog lang niet gestreden. hoor. Er zat gisteren maar een verschil van 2 tiende procent tussen de twee kandidaten. En hoe dat afloopt, dat zullen we over twee weken weten... want dan is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. David-Jan Godver vanuit Belgrado.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 Socialisten vieren feest in Parijs. Een Griekse coalitie komt één zetel tekort. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Meegens. Tienduizenden mensen hebben in Parijs de overwinning van François Hollande... bij de presidentsverkiezingen gevierd. Op Place de la Bastille werd de socialist Hollande met veel gejuich onthaald. In een toespraak noemde hij zichzelf de president van de jeugd van Frankrijk. rassemblement autour de la plus belle cause qui vaille. La de France. Je suis le président de la jeunesse de France. Place de la Bastille is traditioneel de plaats waar links-Frankrijk zijn overwinningen viert sinds de Franse revolutie begon in 1789. Hollande versloeg gisteren Nicolas Sarkozy en die nam het verlies volledig op zich. Ik porte port de hele responsabiliteit van deze Niet iedereen was daarmee eens. Sarkozy hield de korte toespraak en werd daarna toegezongen door zijn aanhang. Correspondent Ron Linker over de afscheidsspeech van Sarkozy. Hij kwam heel kalm over, eigenlijk zoals we hem niet hebben gezien de afgelopen dagen op campagne. En verzoenend, omdat hij ook eigenlijk geen verwijt richting de socialisten had. Dus in dat opzicht was het wel een opvallende toespraak van de, de verliezer Nicolas Sarkozy. Sarkozy is de elfde Europese leider die sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is weggestemd. De Duitse bondskanselier Merkel heeft Hollande gevraagd snel naar Berlijn te komen voor overleg. Merkel steunde voor de verkiezingen Sarkozy. Ze is voorstander van de bezuinigingen die eurolanden moeten doorvoeren. Hollande keurt die juist af. Dan nou waren er gisteren ook verkiezingen in Griekenland. Daar is de regering haar meerderheid in het parlement waarschijnlijk kwijtgeraakt. Na het tellen van bijna alle stemmen hebben de traditioneel twee grootste partijen één zetel te weinig voor een meerderheid. De twee gaan nu op zoek naar een derde partij. Syriza, een radicaal linkse partij, is na de verkiezingen de tweede van het land. Correspondent Connie Keeser over de coalitiekansen met die partij.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 Zij Biden dat hij daar wel voor voelt. I am absolutely comfortable with the fact that men marrying men, women marrying women, and heterosexual men en women marrying are entitled to the same exact rights, all the civil rights, all the civil liberties. En quite frankly, I don't see much of a distinction beyond that. Vice president Biden, een mensenrechtenorganisatie in de Verenigde Staten, vindt dat ook President Obama zich duidelijk moet uitspreken voor dat homo huwelijk.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 Langs de files op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maandenbroek en Maarsbergen, langzaam rijden over 7 kilometer. Naar Amersfoort op de A28 vanuit Zolle 6 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort. En op de A50 Arnhem richting langzaam rijden tussen knooppunt Grijsvoort en Valburg over 6 kilometer. Raad online op mobiel.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ontvolgen via nos.nl. Leest u veel over de verkiezingsuitslagen, onder andere in Frankrijk en Griekenland. Ja, Griekenland is en blijft een grote zorg voor Brussel. De verkiezingen werden daar dan ook met onrust tegemoet gezien, want politieke versplintering is een ernstige bedreiging voor de afspraken die met de Europese Unie en het IMF zijn gemaakt. Correspondent Tijn Sadeh in Brussel... De twee partijen die het grootst zijn geworden, de conservatieve nieuwe democratie en de extreem-linkse Syriza, zijn niet tevreden over de afspraken met de EU. Waar kan dit toe leiden? Waar is men onrustig over in Brussel? Dat maakt Brussel uh, zeer zenuwachtig. Nou, de verkiezingen, niet alleen in Griekenland, maar ook in Frankrijk... die werden bij voorbaat al gezien als een soort van referendum... over de huidige crisisaanpak in Europa. Nou, en in dat opzicht is de uitslag in Griekenland wel heel veelzeggend. Uh, zoals je al zei, uh, die twee grote traditionele partijen... de Nieuwe Democraten en uh, PASOK, de Socialisten... dat zijn die twee partijen waarmee Brussel het afgelopen jaar... Keihard heeft onderhandeld over dat enorme steunpakket. Dat is in totaal al zo'n 240 miljard euro groot. Daarmee wordt Griekenland overeind gehouden. Maar ja, wel in ruil voor zware bezuinigingen. En uh, Brussel vraagt zich nu natuurlijk af... wat voor andere coalitie komt daar met de uh, uiterst links aan boord... die al die afspraken misschien wel in de prullenmand wil gooien. De uiterste consequentie zou kunnen zijn dat een nieuwe regering... als het van komt in Griekenland op de korte termijn... dat die de geldschieters EU en IMF zodanig gaat tergen... dat het geduld in Europa echt opraakt... en dat er maar één optie overblijft eigenlijk... en dat uh, Griekenland uit de eurozone treedt. Nou, dat is een euro-exit-scenario, waar iedereen hier nerveus over is. De Grieken willen met 80% nog steeds van alle Grieken de euro behouden. maar In de verkiezingen hebben ze gezegd, we willen wel de euro houden, maar zonder al die keiharde bezuinigingen. Nou ja, hoe valt dat te combineren? Ja, want is de angst nog groot dat de Grieken nooit meer hun schulden zullen terugbetalen, uiteindelijk? Nee, nee, precies. Nou ja, kijk, als je uh, een euro-exit-scenario uh, zou volgen... dan zou Griekenland de drachmen weer herinvoeren. Maar ja, dan hebben ze een uh, vrij slechte munt, uh, weinig waard. En dan moeten ze dan nog steeds wel gewoon... die hele dure euro-leningen mee afbetalen. Dus ja, alle waarnemers hier in Brussel, alle financieel-analisten zeggen... als het daarvan komt, dat is echt een rampscenario. Maar ja, het is nogmaals de uiterste consequentie eventueel. Maar ja, laten we even kijken, want ik geloof dat er in Griekenland... alweer nieuwe verkiezingen zijn afgebreid... En dat maakt Brussel nog nerveuzer. Want nog meer tijd gaat het kosten om die afspraken na te komen in Griekenland. En dan is er natuurlijk ook nog Frankrijk. Krijgt met François Hollande een socialistische president. En analisten denken dat dat dan een heel andere politieke agenda in Europa komt. Hoe kijken ze in Brussel naar Hollande... Zo werd er wel de afgelopen weken, ook in de media, ook hier in Brussel... in de wandelgangen over gesproken. En lichtelijk overdreven, naar mijn zin. Want als je het programma van een Hollande echt goed leest... dan staat daar zeker niet in dat hij de begrotingstekortnorm van 3%, waar in Nederland ook nog een regering over is gevallen, hè, de heilige 3%, die zou Hollande dan ineens ook naar de prullenbak willen verwijzen. Nee, hij wil zich daaraan houden, 3% begrotingstekort, alleen wil hij... op de langere termijn wil je wat meer tijd eh, krijgen van Brussel... om naar een volledig begrotingsevenwicht, zeg maar de nullijn te komen. Maar wat hij eh, vooral wil, is dat er aan dat grote begrotingspakket... wat er nu ligt, hè, dat een beetje dat Merkel-pakket... Eh, uh, daar wil hij een hoofdstuk over economische groei toevoegen. Nou, ja, dat wil inmiddels iedereen uh, in Europa. Dus wat dat betreft uh, uh, is, staat hij helemaal niet alleen. Er wordt wel heel druk gespeculeerd hoe gaan die twee samenwerken. Wordt dat een beetje een stekelige samenwerking tussen Hollande en Merkel? Uh, dat heeft al een bijnaam. Horkel, of komen ze toch tot een wat soepeler samenwerking? Ook al een bijnaam, Merlande. Nou, daar hoopt natuurlijk iedereen op. Nou, Merkel heeft, uh, zoals je weet, Hollande al uitgenodigd. Die gaat in deze dagen al naar Berlijn. Kijk, die twee kunnen gewoon niet zonder elkaar. Europa kan ook niet zonder een sterke Frans-Duitse as...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 Wij gaan naar de sport. Tijd om de afgelopen voetbalcompetitie te evalueren. Uiteraard met Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Laten we beginnen met de revelatie van het seizoen Feyenoord. Na een paar vreselijke seizoenen. Het viel niet mee voor veel om Feyenoord supporter ja. te zijn. Nu tweede. Een prima seizoen gedraaid. Um, ja. Moeten we dan de wedstrijd van gisteren vergeten? Hey, ja, die mogen we wel een beetje vergeten. Kijk, twee clubs die zo'n belang hebben bij zo'n uitslag. Dat hoef je elkaar niet eens te bellen en af te spreken. En ze deden erg hun best om te laten zien dat ze elkaar niet gebeld hadden. En we waarschijnlijk... Hebben ze elkaar ook niet eens gebeld. Maar toen Heerenveen op voorsprong kwam, toen werd het wel heel erg duidelijk. Want toen was ineens iedereen niet meer bij om terug te komen bij Heerenveen. Ging wat verder van de man. Die uitslag stond eigenlijk van tevoren wel vast. En zelfs in sporten waar geen enkel geld om gaat, hoor, hebben we heel veel van dit soort wedstrijden gezien. Dus wat mij betreft hoeven we daar niet zo ingewikkeld over te doen. En als we naar 34 wedstrijden kijken, ja, heeft Feyenoord echt een topprestatie geleverd. Uh, tweede worden in Nederland, maar vooral ook met een heel jong nieuw elftal, uh, heel goed gespeeld in thuiswedstrijden. Maar in het slot ook in de uitwedstrijden. En Feyenoord verdient wat mij betreft echt een hele, hele grote pluim. En uh, ja, ze zal het moeilijk krijgen in die voorrondes van de Champions League. Maar dat krijgt elke Nederlandse club het. Maar ze zijn, uh, gewoon, uh, hebben gewoon goed gefeest. En dat mag ook in Rotterdam. Er was alle, alle aanleiding toe wat mij betreft. Grote verliezers deze competitie zijn Twente en PSV. Door ja. uh, sommige kenners vaak getipt. ja. Ja. <lacht> blij dat je nog bij de Is kenners het, snapt. Ja, ik zeg nog steeds er verder over. Dank je wel. Is het echt een teleur, teleurstellend seizoen voor nou, PSV? Echt? Als je de elftallen bekijkt... dan zou je toch echt van PSV hebben mogen verwachten. Ook nu nog als je het elftal ziet... dat het gewoon veel meer had kunnen doen... Op dan het dit jaar het gedaan wel. heeft. Ja, ze wonnen wel hun wedstrijden aan het slot. Maar ook niet met sprankelend spel. Maar goed, dat hoeft ook niet meer. Maar goed, als je het elftal bekijkt... zou je daar toch echt van verwacht hebben... met de grote investeringen en de kwaliteiten die ze hebben... dat ze veel uh, hoger geëindigd waren. Twente... Uh, ja, is echt de weg een beetje kwijtgeraakt wat mij betreft met het opslag van de trainer. Met relatief dure aankopen. Gisteren deed plat mee in de spits. Hele redelijke aardige spits, maar niet meer dan dat. Veel te veel geld voor betaald. Twente moet echt opletten. Uh, PSV zal zich een beetje herbezinnen. Die, die zullen er snel bij zijn. Twente moet echt opletten. Ook in die play-offs nu die gaan komen. Hoewel ze dan via dat rare fair play systeem ook alweer gekwalificeerd zijn. Maar goed, Twente uh, heeft een uitdaging. Want uh, de trainer wordt niet meer al te veel geloofd door de spelers. De trainer kan ook niet op straat worden gezet zo. Zes maanden nadat hij net in dienst is gekomen. Dus Twente heeft een hoop werk te doen in de zomer. Ja. Uh, Excelsior, misschien ook wel, uh, zijn gedegadeerd, ja. maar ik hoor iets heel raars. Ze gaan misschien toch nog meespelen ja. in de Europa League. Hoe ziet dat Tom? Ja, dat is bijna die uit te leggen. Er is een fair play systeem. Uh, daar langs krijgt Nederland een extra ticket voor Europa. Dan is Heerenveen het sportiefste, maar die zijn al geplaatst. Twente kan dat ticket opeisen, maar Twente moet dan twee voorrondes meer gaan spelen. Dus die zeggen laten we eerst maar die play-off spelen. Mochten ze dat dan halen, ja, dan gaat de volgende op de ranglijst. Dat is Ajax, maar die hebben al een ticketje voor de Champions League winnen, uh -huh. dus die gaan dat ook niet verzilveren. En dan kom je uiteindelijk uit bij FC Den Bosch, als je er nog bent, nu als luisteraar en als presentator, maar die spelen in de Eerste Divisie en Excelsior volgend jaar ook, maar omdat die nu, nou goed, et cetera, zou Excelsior Europa in kunnen. Ja, het zou allemaal um, maar kunnen, maar misschien uh, moet Twente dan maar worden uitgeschakeld in die playoffs, dat zij dat ticket gaan halen, maar uh, ja, het, het kan wel zo gaan, ja. Heel vreemd. Tom van het Heek, dank je voor deze ja. uitleg. Oké. Okay. Straks dan hebben we het over François Hollande. Want wat gaat er in Frankrijk veranderen nu hij de president is? Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Een uh, ochtendspits zonder uh, problemen. En dat mag ook wel eens een keer worden gezegd. Uh, nog geen 100 kilometer, 75 kilometer op de kop af. De dagelijks file op de A12 uh, vanaf Den Haag naar Utrecht... tussen Gouden en Woerden is verdwenen. Het heeft alles te maken met de werkzaamheden... die we daar de afgelopen weekend hebben gehad en die extra rijstrook. Dus dat is goed nieuws. De drie langste files staan op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Knappenbatten-Verdorf staat 6 km. Vanuit Zwolle naar Amersfoort op de A28, 6 km bij Amersfoort. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Grijshoort en Ewijk 11 km. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan weer terug naar de verkiezingen in Frankrijk. Het, uh, hij is de eerste Franse president die nooit een ministerspost bekleedde. François Hollande heeft maar weinig bestuurlijke ervaring. Hij was wel eens burgemeester, maar ja, hoe bestuur je een heel land? Uh, Jan Willem Brouwer, hier in de studio. Zoals Frankrijk deskundige verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Brouwer, welkom. Goedemorgen. Wat kunnen we van Hollande als president verwachten? Wat is het voor iemand? Uh, een apparatschiek was hij in de Socialistische Partij. Een goed bestuurder in die partij. Een, uh, een, je kunt bijna een polderaar noemen... tussen de, de verschillende fracties in, in de partij. Hij is elf jaar uh, de, de baas geweest in, uh, de, na hele grote nederlagen. Vooral in 2002... Uh, dat de partij bijna uit elkaar klapte die heeft hij bij elkaar gehouden. Ik denk dat dat zijn grootste prestatie is... en uh, dat dat zijn grootste troefkaart voor de toekomst is. Maar een partijbestuur is heel wat anders dan het besturen van een land. Kan hij dat? Zit dat in? Mm. Dat kan hij wel. Tony Blair had ook geen uh, de bestuurservaring toen hij uh, de minister-president in Engeland werd. Uh, Sarkozy, uh, Hollander kan goed tegen een stootje. Hm. Ja. Sarkozy. En wordt omringd door een uitstekende equipe, uh, ervaren mensen... en. Uh, dat moet geen probleem zijn. Ja. En, en blijkbaar uh, zien de Fransen dus wat in hem? Ze hebben hem gekozen of was de weerstand tegen Sarkozy ja, zo groot? Dat is het probleem. Is het nu het verlies van Sarkozy gisteren geweest... of is het de winst van Hollande? En ik denk nog steeds dat het meer het verlies van Sarkozy is geweest dan... Ja, Hollande is niet een charismatisch uh, uh, politieke leider met een grote visie. En, uh, <laughs> Hè, wat, wat, wat zei Alain Duhamel vorige week... dat het een, een verkiezingen waren zonder illusies en zonder hoop... Uh, ja, grote boodschappen zijn er niet geweest. Het, het enige, het, wat verrassend is, is de opkomst dat gisteren de opkomst weer zo groot was, ja. weer 80%. Procent. En uh, de, de, de kiezer werd wel gemobiliseerd. Ja. Dat, dat, dat wel. En allemaal tegen Sarkozy, zegt u, vooral was het dan uh, zijn beleid of vooral zijn persoon, toch? De, ook, ook daar heb ik niet echt een, een, een duidelijk antwoord. Alle koppen in de kranten eh, de, van, vanochtend zeggen van het is de golf eh, van de, de, de crisis... die de zittende bestuurders eruit kiepert en, en, en nieuwe onervaren mensen naar binnen werkt. Maar Sarkozy heeft dat toch wel echt in de voet geschoten en, eh, de Herhaaldelijk de afgelopen jaren. En uh, dat speelde zeker ook mee. Maar dan zou toch met Hollande hetzelfde kunnen gebeuren? Want uh, Frankrijk staat er nog steeds niet goed voor. Een hoge werkloosheid. Nog altijd een, een veel hogere staatsschuld. Uh, Sarkozy heeft destijds beloofd, daar ga ik wat aan doen. Ik ga ook hervormen. Is ja. hem niet gelukt, daar wordt hij nu op afgerekend. Nee. En Hollande moet het nu allemaal anders gaan doen? Ja, nee, ze, ze moeten nu eerst nog even vieren de, de socialisten. Want het is echt... Ge voor hen is het, het is volgens mij ook voor Frankrijk heel belangrijk dat er een wisseling van de macht komt. na zoveel jaar rechts aan, aan, aan, aan de macht. Gisteren op de, in de debatten, de, de televisie. iedereen doet, moet denken aan 1981. toen François Mitterrand de eerste linkse president was in, in Frankrijk. Nou, daarna hebben we Chirac en Sarkozy gehad. Maar dan, nu, daarna, nu moeten ze de, daarna moeten ze de tering naar de nering zetten en zal er uh, be, be, bezuinigd. Ze hebben een enorme staatsschuld, dus een hoge werkloosheid. Uh, de, de, de economie zit uh, in, in het slop. Er is vrij, weinig ruimte voor, uh, voor grote luchtkastelen. Maar dan zal die dus zijn belofte Hollande helemaal niet waar kunnen maken. van We moeten de recessie bestrijden, we moeten aan onze eigen economie werken. Dus ja, ze moeten de recessie stimuleren dat gaan ja, ze doen. Ja, dat zullen ze doen. Ze moeten, maar wel de, met bezuinigingen toch ook. Ze zullen moeten bezuinigen dus de Franse staat zal kleiner moet, moeten worden. Nee, de, de, als Hollande iets verkeerd heeft gedaan in de, de, de afgelopen weken... is dat hij de Franse kiezers er niet voor gewaarschuwd heeft. Dat er helemaal... Nou, hij heeft geen grote beloftes gedaan. Bedoel, hij heeft een hele... De, de, de, de, Aard met voeten aan de grond. Het weinig spectaculaire campagne heeft geen grote beloftes gedaan. Maar minder streng bezuinigen, dat heeft hij wel gezegd. En hij heeft gezegd dat, er, uh, dat de begrotingstekorten moeten worden weggewerkt. Uh, dat die 3% regel uh, gehandhaafd moet worden. Maar dat er daarnaast uh, de, de, een, beleid, een groeibeleid gevoerd moet worden. Mm. En op de groei gericht beleid moet worden. En, en dat moet hij nu. Uh, dat is. Lijkt mij het allerbelangrijkste dat er geen licht komt tussen de posities dus Frankrijk en Duitsland. Dat hij nu als de bliksem naar Berlijn gaat en met Merkel uh, de kompassen de en de horloges gelijk gaat. En ja, wat verwacht u van die verhouding met, met Merkel? Hoe, hoe, zal dat, hoe zal dat worden? Um, we hadden net al even onze correspondent in uh, Brussel die aangaf, het kan ook een, een hork. Uh, uh, wat zei hij nou, horkel worden? Horkel? He? Ja, maar... een, een heel een stekelig uh, samen zijn. Wat verwacht u? Nou, het, wat ik me herinner was, die eerste jaren van uh, Sarkozy en Merkel was nog veel. Er dat is erger dan dat kan het niet. <laughs> mevrouw <laughs> okay. Merkel. Benoondes kanselamt liet zelfs weten dat mevrouw Merkel het niet leuk vond dat Sarkozy aan haar zat. Nou, mm. dus ik, kun je nagaan. Uh, en dat is uh, dat, word, dat verandert allemaal vanaf 15 mei. Uh, de, nee, de, Ze moeten wel. De, de Fransen willen een leidende rol blijven spelen in Europa. Dus moeten bij Duitsland in de buurt blijven. De Duitsers kunnen niet alleen en moeten samen met Parijs uh, werken. De Merkel heeft over heter vuur gestaan dan niet. Ja, maar Sarkozy zat aan Merkel. Is, is het eigenlijk niet jammer dat hij weg is? Ik, voor, uh, voor ons... De, het wordt, m, wordt, wordt in ieder geval wordt het saaier, saaier het, ja. wo het wordt rustiger, dat is wat, ze, wat Hollande ook wil, hij wil een normale president zijn, daar bedoelt hij mee, dat, uh, ne, ja, de, de dynamiek van, van, uh, van Sarkozy, de, uh, ja, het, het was een boei, Sarkozy heeft, laten we wel zeggen geen slecht parcours gereden, hij heeft Zeer actief hervormd heeft en vijf jaar meer hervormd dan, dan Chirac in, in twaalf jaar. De defensie, de, de, de universiteiten. De, de, hij heeft geen slecht parcours gereden. Hm. Alleen hij heeft zich met zijn. ja. beleid zoals Hollande het noemde, ja, in de vingers gesneden. Nog eventjes naar de grote verliezer van gisteravond. Sarkozy, is hij nu definitief weg uit de politiek? Onze correspondent Ron Linker gaf al even aan, er staat hem ook nog wat te wachten op juridisch vlak. Ja, ja kijk, dat, dat, is, uh, dat is nieuw. Uh, we hebben een eerder een president in Frankrijk gehad. Giscard was uh, in 1981 in jong en uh, uh, al ex-president. En die heeft nog 30 jaar, die loopt nog steeds mee. En uh, dat, uh, dat kan heel goed. Uh, maar goed, die, die, die, die processen die hij die aan zijn broek heeft, dat is vervelender. Ja. Ja, want wat, wat vindt u de meest, meest bizar? Waar krijgt hij het meeste last mee, denkt u? Nou, hij heeft, er zijn er nu twee. Die, de, de, de mevrouw van L'Oreal, die oh ja, uh, zes centjes had, ja. uh, zou hebben gegeven. En, en de, de kolonel, hoe heet hij, ook alweer uit Libië. Maar ja, ja. Daar zijn hij nogal bizarre briefjes van gevonden... die misschien niet echt zijn, maar, maar goed. Interessant, toch nog. Sarkozy, daar zullen we ook nog wel van horen. Jan-Willem Brouwer, Frankrijk-deskundige van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dank u wel voor uw komst. Tot de ziens. En uw analyse. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Ja, de Franse kranten schrijven over hun nieuwe president... hoorde zo dadelijk van correspondent Ron Linker. Van de Nederlandse kranten, um, daar het voorpagina nieuws nu. Eurozone kraakt, schrijft de Telegraaf, de anti-Europese verkiezingsuitslag in Frankrijk. En ook die in Griekenland zet de toch al kwakkelende muntunie onder hoogspanning. Trouw verwachten dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel eenzaam wordt. Merkel staat voor harde begrotingsmaatregelen... maar Hollande wil ook economische groei, hoorde dat. Volgens de krant kan hij zich niet veroorloven... de anti-Merkel van Europa te worden. Daarvoor is de euro te kwetsbaar. Vergelijking tussen de feestende menigte op de Place de la Bastille... in Parijs en de Kuip in Rotterdam is snel gemaakt. Al werd in Rotterdam niet voor de winnaar gejuicht... maar voor de nummer twee. Op een foto voor op het Algemeen Dagblad is te zien... hoe de selectie van Feyenoord op het dak van de bus is geklommen om mee te feesten. Johan Cruijff geeft Feyenoord en AZ een pluim in zijn column in de Telegraaf. Hij vindt dat andere clubs eens goed naar beiden moeten kijken. Ze bewijzen hoe je zonder veel geld uit te geven toch uitstekend kunt presteren. De AD onthult het verhaal achter de naam op het shirt van de P.S.V. PSVR Giorgino Wijnaldum nadat hij gisteren scoorde tegen Excelsior, showde die een shirt waarop stond rustzacht Anthony. Het gaat om de 22-jarige Anthony Fernandes die vrijdagavond op straat in Rotterdam werd doodgeschoten. Ze waren jeugdvrienden samen met uh, Jason Cabral van Feyenoord. Wijnaldum en Cabral hadden afgesproken dat als ze zouden scoren, ze een shirt zouden onthullen met erop de naam van hun vriend. Inwoners van Syrië kunnen vandaag een nieuw parlement kiezen. En dat terwijl het geweld in het land gewoon doorgaat, meldt Al Jazeera. Zouden al meer dan 11.000 mensen zijn omgekomen. Vooral burgers. Het huidige parlement bestaat alleen maar uit aanhangers van president Assad. De vraag is of er nu mensen van de oppositie inkomen. Een groot deel daarvan zit in de gevangenis of in het buitenland. Om mensen die een hartstilstand krijgen een grotere overlevingskans te geven. wordt in de provincie Groningen een speciaal netwerk opgezet. Het lukt ambulances niet altijd om binnen zes minuten ter plaatse te zijn. En dat zou wel moeten, want dan is er namelijk de meeste kans op een succesvolle reanimatie. De stichting Groningen Hartveilig wil nu een netwerk van vrijwillige hulpverleners oprichten... waardoor per jaar tientallen levens kunnen worden gered. Dat schrijft de RTV Noord op de website. Hogeschool in Holland wordt strenger voor studenten. Collegevoorzitter Doekele Terpstra zegt in een interview met Nu.nl... dat het gedaan is met de vrijblijvendheid. Er komen intakegesprekken en intensieve begeleiding. Ook wel Terpstra dat op den duur studenten van sommige opleidingen... in het eerste jaar het maximale aantal van 60 studiepunten halen. Lukt dat niet, dan moeten ze weg van de opleiding. Twee jaar geleden raakte in ons land in opspraak doordat studenten te makkelijk hun diploma's behaalden. You only live uh, 4.662... 62, <laughs> ja. 62 times, uh, 4.662 keer, if you're James Bond... Dat is de kop boven een artikel in de Daily Mail vrij na You Only Live Twice. Fan van James Bond heeft berekend dat de Britse geheimagent... in totaal 4.662 keer is beschoten. Oftewel, hij had al lang dood moeten zijn. Ja, andersom heeft hij al 198 vijanden gedood. Nou, we zullen zien hoeveel erbij komen in zijn volgende film The Skyfall. Na acht uur in het NOS Radio 1 Journaal. Meer uit Frankrijk van onze correspondent Ron Linker... en onze correspondent in Athene. Connie Keese over de verkiezingen in Griekenland.